De Amsterdamse Belangenorganisatie van Patiënten en Chronisch Zieken zet daar vraagtekens bij. Het gaat om medische gegevens. Bovendien is TNA belanghebbende en dus niet onafhankelijk, zegt de organisatie. Zij is bang dat incontinentiepatiënten over hun eigen luiers moeten onderhandelen. In Nederland hebben zes à 700.000 mensen incontinentieproblemen. Verzekeraar Egon heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 26% meer verzekeringen verkocht. De netto-winst nam toe met 6% naar 775 miljoen euro. Vooral in de VS zijn meer pensioenverzekeringen verkocht en kreeg Egon meer opdrachten voor vermogensbeheer. In Engeland en Nederland werden juist weer minder levensverzekeringen verkocht.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 ANWB Verkeersinformatie vielen na een ongeluk op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij de afrit Bunschoten, drie kilometer. Maar inmiddels zijn wel alle rijstroken weer vrij.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 Goedemorgen, donderdag 9 augustus, en we volgen een belangrijke rechtszaak in China. Zo hoort u Wouter Zwart daarover. In Voorthuizen is een gewelddadige overval gepleegd. Er is discussie over incontinentie, maar eerst een virus in de computer. Wat? De computers van de gemeente Weert, Borselen en Den Bos zijn getroffen door een computervirus. Aan de telefoon Herman Loeraker van de gemeente Den Bos. Goedemorgen. Goedemorgen. Een virus, wat doet het allemaal niet meer? Uh, het goede nieuws voor dit moment is dat uh, alle computers, ons uh, computernetwerk, weer virusvrij is en alles werkt. Alles werkt? Dus oh, dat is alle medewerkers, nieuws. Alle medewerkers kunnen werken en al onze externe klanten zijn van harte welkom. Wat voor virus uh, had u last van? Wat voor virus we was het? Wij werden woensdag namiddag geconfronteerd met een uh, virus. Het uh, computernetwerk, een zogenaamd uh, trojaans paard, en Dat was een, uh, nieuwe, uh, een nieuw virus waar we, zeg maar, de bestaande virusdetectieprogramma's niet kon uh, blokkeren en dat is dus afgelopen nacht hersteld door nieuwe software, waardoor we vanaf vanmorgen zeven uur weer in de lucht zijn. En zo'n Trojaans paard, dat ja. eet alles op? Wat, wat, wat doet dat? Dat uh, betekent dat uh, documenten in Word en Excel inderdaad uh, gaan bewegen en worden opgegeten. Ja, en de computer... Om het simpel te zeggen. Ja, precies. Ja. Nee, laten we het maar simpel houden. Ja. <laughs> maar dat betekent dus dat de computers niet meer te gebruiken waren. Dat betekende inderdaad dat het hele computernetwerk van de gemeente, maar ook voor onze externe dienstverlening, moest worden afgesloten. En dat vannacht zeg maar, gerepareerd is om te zorgen vanaf heden alles weer te kunnen laten, veilig te kunnen laten draaien. En hebben de burgers er veel last van gehad? Uh, ik denk het niet omdat hier nog veel mensen met vakantie zijn. En het was gelukkig pas uh, ontdekt uh, dat het werkte einde van de dag tegen vijf uur. En de burgers die uh, vanochtend wakker zijn geworden treffen weer een goed functionerende gemeentelijke organisatie aan. Nou, het goede ah. nieuws is dat het het allemaal weer doet. Maar het slechte nieuws is natuurlijk dat het heeft kunnen gebeuren. Moet er een betere beveiliging worden gebouwd? Uh, Zoals ja is het antwoord. Daarnaast blijf je elke dag alert voor nieuwe virussen die ons alle bedreigen. En moet je dus steeds blijven investeren in het ontwikkelen van updates in je virusprogramma's. Ja, en komende maandag, want daarom bent u natuurlijk extra van belang in Den Bosch. Dan komen die Olympische sporters bij u ja. aan met de trein. Alles is dan vol in bedrijf bij de gemeente. We hebben nergens last van hè? Uiteraard, zelfs de zon schijnt nu al, dus uh, wees van harte welkom. U heeft alles geregeld, overal aan gedacht. Zeg, dank ja. u wel voor het, uh, voor het gesprek. Dan. Ik zeg er trouwens nog eventjes bij dat in Weert en Borselen... daar waren ook uh, computerproblemen, die zijn nog niet opgelost. Dat hebben de gemeenten zojuist aan ons laten weten. Het is zeven minuten over negen. In China is de rechtszaak begonnen... tegen de vrouw van de invloedrijke politicus Bo Chilai. Bo en zijn vrouw raakten de afgelopen jaar in verwikkeld in allerlei schandalen. Hij werd uit zijn functie gezet en zijn vrouw wordt verdacht van moord. Hallo en welkom bij NTV China News. Het is Thursday, July 26, 2012. En hier zijn de headlines. In de laatste saga van China's grootste politieke schandaal, Gu Kailai is charged voor de murder van Britse citizen Neil Haywood. Komt vandaag dus voor de rechter-correspondent Wouter Zwart is in Peking. Wouter, de vrouw van een hoge politicus die verdacht wordt van moord. Eh, maar er is nog veel meer aan de hand. Ja, precies. Het is een heel spannend verhaal. Het lijkt me een jongensboek, maar het is ook heel ingewikkeld. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Ik ben er klaar eh, voor. Het is inderdaad, zoals je al zei, het is de vrouw van een hele hoge politicus. Politicus, meneer Bo Schilai, dat maakt deze zaak natuurlijk al zo gevoelig. Uh, begin dit jaar zocht een collega van die politicus, van, hè, meneer Bo... ineens volkomen onverwacht uh, zijn toevlucht tot een Amerikaans consulaat. Hij was blijkbaar heel bang voor zijn veiligheid. Dat kwam omdat hij een hele belangrijke mededeling had. Hij verklaarde namelijk dat die machtige familie Bo... schuldig zou zijn aan de dood van een Britse zakenman. Nou, tot zover. Wie was die Britse zakenman? Dat was een familievriend van die familie Bo en ook een zakenpartner, vooral van die mevrouw Goukalai. Nou, volgens de aanklagers nu is er een ruzie geweest tussen mevrouw Goukalai en die Britse zakenman. En heeft zij hem samen met nog iemand anders vermoord, vergiftigd? En er is hard bewijs. Nou, als we de staatsmedia hier moeten geloven, uh, is er heel hard bewijs. Sterker nog, uh, toen mevrouw Goe vorige maand in staat van beschuldiging werd gesteld, toen uh, berichtte de staatstelevisie al, uh, ja, op zo'n manier alsof ze al was veroordeeld. Ze had het gewoon gedaan. Nou, dat zou in Nederland natuurlijk onmogelijk zijn, maar hier in China gebeurt dat uh, wel vaker. Ook dat is uh, mede de reden dat heel veel deskundigen vrezen, denken dat deze zaak veel politieker is, dat er op de achtergrond veel meer intriges spelen dan dat wij uh, aan het oppervlak kunnen zien. Ja, dan is ook altijd de vraag, van, is het een eerlijk proces of wordt het een eerlijk proces? Ja, Sommige deskundigen zeggen dat de uitslag eigenlijk al wel bekend staat van, uh, van deze rechtszaak. Uh, het, het, het ligt natuurlijk ontzettend gevoelig. Hè? Die echtgenoot van mevrouw Gu, dat is meneer Bo Xilai. Dat was een hele belangrijke politicus. Iemand die genoemd werd voor de hoogste functies van het land. Hè? Komende herfst gaat het nieuwe leiderschap hier in China worden aangesteld. En toen ineens gebeurde dit. Niet alleen mevrouw Gu is opgepakt, dat maakt het zo pikant. Ook meneer Bo is opgepakt. Opgepakt wordt ergens al maandenlang geheim vastgehouden... is gestript van al hoge functies. Dus waar rook is, is vuur, zou je zeggen. Er doen de wilste verhalen de ronde over corruptie, machtsmisbruik, zelfverrijking. Dus we moeten maar afvragen wat er ook met deze meneer Bo gaat gebeuren. Straks. En, en, en houdt het de Chinezen een beetje bezig? Het houdt de Chinezen eigenlijk helemaal niet bezig. Als je, hè, er zijn heel veel mensen die het wel volgen... maar als je ze op straat vraagt, zeggen ze... ja, ik weet eigenlijk helemaal niet zoveel van deze zaak politiek... Dat doet ons helemaal niet, daar interesseren we ons niet voor. Daarmee zeggen ze eigenlijk ook een beetje... we willen ons er niet uh, in interesseren. Want dit zijn zulke gevoelige politieke zaken... daar kun je als burger maar beter heel ver van blijven. En dat wordt een lange rechtszaak? Dat is nog helemaal niet bekend. Rechtszaken in China lopen over het algemeen heel erg goed, uh, kort. Mevrouw Koe, uh, mevrouw Koe lijkt in de media al een beetje veroordeeld. Je moet niet gek staan te kijken... als misschien wel binnen een paar dagen uh, de uitslag van deze rechtszaak er is. Ja, kun jij dat nog melden, Wouter? Dat weet ik niet. Ik ga er over een paar dagen vandoor. Ik vertrek naar de Verenigde Staten, zoals je weet. Precies. Hey, Dank je wel. In ieder geval ook weer voor deze bijdrage. En dan spreken we je. of nog een keer in China of in de Verenigde Staten organisatie van de Olympische Spelen dat is een groot succes. Daar zijn vriend en vijand het over eens. publiek wordt in Londen in goede banen geleid... en het Olympisch Park dat ligt er prachtig bij. Maar wat niet iedereen weet is dat in de maanden voorafgaand aan de Spelen... er in Oost-Londen een grote veegactie is geweest. Een veegactie om de prostituees en de zwervers uit het straatbeeld te werken. St. Leonard's Church ligt op een steenworp afstand van het Olympisch Park in de Borough Hackney. Iedere dag om 1 uur verzamelt zich hier een bonte groep mensen voor de deur. En niet voor een sightseeing tour, maar om waarschijnlijk hun enige warme maaltijd van de dag te halen. Een van de beloftes die Londen maakte toen zij de Olympische Spelen kregen... was dat het aantal daklozen sterk teruggedrongen zou worden. En dat is gebeurd. In de stadsdelen die het Olympisch Park huisvesten... is het aantal daklozen met 25 omlaag gegaan. Terwijl in Londen in het algemeen het aantal daklozen met 25% gestegen is. Maar de manier waarop dit is gebeurd, daar is niet iedereen even blij mee. So many bad things have happened to the homeless people. The stories that have been that people have told me how police have been rough to them, how they beat them up, in their sleeping bags, trying to get them off the street just because the Olympics are here. Lorraine Davies runt het dagelijkse gaarkeuken van de oost londense Kerk. Zij vindt dat de daklozen het afgelopen jaar slecht behandeld zijn. Iedere dag hoorden ze nieuwe verhalen over hoe de politie de mensen op straat lastig viel. Ze in elkaar sloegen in hun slaapzak, alleen om ze de straat af te drijven. En dit omdat de Olympische Spelen in deze Oost-Londense buurt gehouden wordt. En wat ze proberen te doen is, te mensen, zelfs als ze daar zitten en niet doen. Ze zijn niet ze zitten gewoon in de straat en ze harassen ze voor dat en dan nemen ze. En ze weten dat ze geen geld hebben, dus waarom proberen ze ze te they voor dingen die ze weten dat ze nooit zullen kunnen betalen? En ze geven ze een not om niet in de area. te zijn. Waar moeten ze heen? De politie probeert met verschillende middelen de straten schoon te houden. Ze pakken de daklozen op zonder geldige reden, geven ze torenhoge boetes. Of geven ze een straatverbod waardoor ze naar een ander deel van de stad moeten verhuizen? Maar waar kunnen deze mensen heen? Ik remember one time when I slept in de street. I slept in St. Paul's. It was a quite a quiet place. Ik um, I slept een a. a Bij fire station. I knew there was a lot of safety there. And it was tucked out the way. And there was a big, a big generator there. It had a lot of hot air coming through. It kept me warm. Ik was af van de straat. Het is om je plek te nemen in de juiste plaats. Beïnvloed op de straat kan leiden tot veel dingen. Het is om je hoofd te Een veilige plek om te slapen in Londen is niet makkelijk te vinden. Clark woont al meer dan 12 jaar op de straten van het oostelijke gedeelte van de stad. Iedere nacht zoekt hij zijn hel in de oude brandweerkazerne tegenover het bekende St. Paul's Cathedral. Om te ontsnappen aan het opruimbeleid van de politie wat volgens hem al vele jaren geleden begon. The big major council's tower Hamlets and Ham hebben were giving a lot of money to clean up the streets. And he started cleaning up in 2003, 2004. Van de plek waar Clark vroeger zijn tijd doorbracht is niets meer over. Zijn vrienden zijn weg en de straten zijn leeg. Lindenbridge is vol was full of all those people. That's not there now. There are flats and all that. Oh all gone. All gone, now. Clark legt uit dat een gedeelte van de daklozen die van straat zijn gehaald... opgevangen worden in afkeerklinieken en speciale hostels. Offer them recovery. And once they get recovery, they, they, they get a place like... they get a shelter and they get rehoused. Maar hij is bang dat na de Olympische Spelen deze programma's ten einde komen. En de mensen dan ook weer op straat zullen komen te staan. Do you know in fact I've seen... A... Ik heb een big change in de laatste paar jaar in, in Londen. Yeah, no maar geen gegeven moment, een paar jaar na de Olympiërs... zullen dingen gaan gebeuren. Als het er negen zijn, moeten we nog even wachten. Nee, het waren er twee. Reportage uit Londen van verslaggever Lisette Pelika. Wat gaan we zo dadelijk doen? Nou, we gaan straks een langdurig debat laten beslechten. Er is echt één... Er is echt één derde oermens. Naast de homo erectus en de homo habilus. Krijgen we verkeerd? Dit is het nee. NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. No! Van Patty en de Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance. Dit werkje stamt uit 1993. Dan gaan we het hebben over de oermens. Want er is misschien een nieuw type oermens ontdekt. Daar gaan we over praten met Fred Spoor. is een van de onderzoekers die daar vandaag over heeft gepubliceerd... in het tijdschrift Nature. Verbonden aan het Max Planck Instituut in Leipzig. Goedemorgen. Wat, uh, wat bleek eruit de analyse? Wat heeft u gevonden? Uh, goedemorgen. Um, wat we gevonden hebben is... Um een aantal, we, uh, allereerst, we vonden een aantal uh, spectaculaire nieuwe fossielen. En dat waren een soort sleutelfossielen, zou je kunnen zeggen... waardoor we ook een, uh, een aantal belangrijke dingen van het verleden... Uh, konden, konden herinterpreteren. Met name in de begin 70e jaren is er een, een schedel... die we kennen als 1470, gevonden door Richard Leakey. Daar heeft hij echt destijds zijn naam mee gemaakt. Maar die konden we nooit zo goed interpreteren... want die had geen tanden, die had geen onderkaak. En nu hebben we uh, in 2008 en 2009... Een, een nieuw aangezicht gevonden en een hele complete onderkaak. En die helpen ons om nu te begrijpen dat er aan het begin van onze tak van evolutie, dat is niet de totale menselijke evolutie, maar dus de, de tak die naar ons, uh, Homo sapiens, als de moderne mens, uh, leidt, ongeveer 2 miljoen jaar geleden, we konden nu uh, dan begrijpen hoeveel soorten. Uh, van het genus Homo dat toen uh, samen zou je kunnen zeggen, samen leefden. Het is niet gezegd dat ze werkelijk samen uh, uh, in hetzelfde landschap rondliepen, dat weten we niet zeker. Nee. Maar wel dat het, dat het duidelijk was dat er niet één soort was die dan door evolueerde naar, naar ons toe, maar dat dat er toch een, een, uh, een aantal soorten tegelijkertijd in Oost-Afrika leefden. Ja, want ze dachten altijd twee. Het is nu een derde eigenlijk bijgekomen. Wat, wat was dat dan voor een soort, een, een, een type, die, uh, die derde soort oermens? Die derde soort, dus dit, dit, die uh, wellicht geïnteresseerd zou kennen van die schedel 1470, was een, een, een nogal ongewoon uh, karakter, zou je kunnen zeggen. Um, de de, de schedel is gekenmerkt door een heel erg plat gezicht, wat ook uh, niet erg uitsteekt, een vrij kleine herseninhoud. Um, en nu weten we dan ook dat uh, de vorm van de tanden, dat er vrij kleine tanden aan de, aan de voorkant zitten, grotere tanden achteraan. En een, uh, en een onderkaak die daar ook keurig bij past. Uh, het gaat waarschijnlijk om een hele speciale manier van, van kouwen en voedsel wat erbij hoort. Het klinkt uh, niet als de... een vleeseter als je van die kleine tijdje zit. Het is, uh, het is uh, waarschijnlijk niet echt een, een vleeseter. Uh, precies weten we het nog niet. We moeten waarschijnlijk uh, meer onderzoek doen... naar uh, dingen als de, de, de krassen die het eten op de tanden achterlaten. Maar dat zijn allemaal dingen die we in de, in de toekomst gaan doen. Ja. Um, verschilt die uh, trouwens veel van die andere soorten die we, die we al kenden? Ja, nee, absoluut. Um, het... het, het... In feite het type wat je... De twee andere uh, soorten die je dan vindt is Homo erectus. Die uiteindelijk uh, door evolueert En uh, zowel de neandertaler als de moderne mens uh, um, daaruit voorkomen. En een andere soort Homo habilis. Um, uh, die, uh, die beide die hebben nog een vrij uh, groot aangezicht dat uitsteekt. Zo'n soort echte snuit, zou je kunnen zeggen. Die je zelfs nog bij neandertalers vindt. Um, en die is helemaal afwezig in, uh, in deze nieuwe soort die de mensen eventueel kennen als Homo rudolfensis, um, een oude naam die genoemd is naar het uh, de oude naam van het uh, van het uh, Turkana-meer ja. als, als uh, uh, Rudolf-meer. Maar dat, uh, dat is een zij uh, is onbelangrijk. Precies, dat vergeten we wel ogenblikkelijk ja. meer, maar voor de liefhebbers <laughs> is het altijd leuk om te weten. Maar wat ze uh, de, verder is is staat nu vast dat deze soort uh, is opgegaan, of kan het ook zo zijn dat deze soort op een gegeven moment is uitgestorven? Deze soort is waarschijnlijk uitgestorven. Het, het ziet er nou uit dat dit een, een, een, een zijtak was... Um, die gewoon een, een, bepaalde, een bepaalde ecologische niche heeft uh, ingenomen toen dat tijd... in, uh, in de, het wijdere landschap van, van Oost-Afrika. Het belang, moet ik meteen daarbij zeggen, is ook niet dat deze soort... Um, dat iets direct te maken heeft met het ontstaan van onszelf... Het grote belang is denk ik dat we uh, een beter beeld hebben van hoe die vroege evolutie van onze tak is gegaan. Dat dat niet een rechte lijn was, maar dat dat meerdere soorten waren die tegelijkertijd ja. evolueerden. Nou ja, misschien moeten we daarbij ook nog aantekenen dat we dus niet zo uniek zijn als we altijd dachten dat, uh, dat we waren. Want uh, klaarblijkelijk konden er meerdere menssoorten ontstaan. En dat is ook zo. Ik denk dat dat ook een les is van de ongeveer de afgelopen tien jaar. We zien dat niet alleen in die tijd, maar nu kunnen we dat dus inderdaad ook laten zien voor die vroege tijd. Uh, later met de Neanderthalers en de mens van Flores En we hebben mysterieuze Denisovans, die we alleen maar van DNA kennen, uh, in, een, in een veel latere periode... Op de meeste momenten tijdens menselijke evolutie zijn er, zijn er twee, drie verschillende soorten aanwezig. Soms in hetzelfde gebied, soms niet in hetzelfde gebied. Maar het is zeker zo dat we in vele opzichten gewoon hetzelfde beeld laten zien... als, als wat je vindt bij andere zoogdieren, uh, gazelles of muizen of wat dan ook, uh, meerdere... Uh, aan elkaar verwant uh, zijn de soorten die, uh, die gez uh, gezamenlijk voorkomen. En die uh, ja, zich onderscheiden door verschillende dieet, verschillende levenswijzen. Nou, Het is een prachtige ontdekking en uh, analyse. En uh, er valt nog een heleboel meer te ontdekken. Meneer Spoor, ik dank u wel voor het gesprek. Oké, okay, hartelijk dank. Het is vijf minuten voor half tien. De slechte economische situatie in Spanje dwingt de Spaanse regering tot ingrijpende maatregelen. En daarvan zijn immigranten de dupe, want Spanje wil hen fors laten betalen voor de gezondheidszorg. Tot nu toe waren ook mensen zonder verblijfsvergunning gratis verzekerd. Correspondent Jessica van Spingen, um, weer een nieuwe bezuiniging, dus wat houdt dat precies in? Dat houdt in dat illegalen zelf moeten gaan betalen voor hun zorg. Het geschat wordt dat het om 150.000 mensen ongeveer gaat. Het is zo dat in Spanje als je werkt of als je hier woont... dan draag je automatisch af via de belasting een bepaald bedrag. Dan ben je verzekerd. Dat is een basisverzekering. En daar krijg je al best wel veel voor. En illegalen waren tot nu toe gewoon mee verzekerd. Die kregen een pasje. Maar dat stopt dus nu. 31 augustus moeten ze die inleveren en dan moeten ze zelf gaan betalen. En dat kan flink oplopen, 700 euro per persoon per jaar. Ja. En zelfs voor mensen boven de 65 tot 1800 euro. En als ze dat passie niet inleveren? Ja, dan uh, nee, er zijn ze de dupe. Dan... Wordt het geblokkeerd? Uh, de, hoe dat precies gaat, of dat ze dan aan de balie staan en dat het dan geblokkeerd wordt, uh, dat weet ik niet. Uh, ik kan me voorstellen dat het inderdaad zo is dat ze geregistreerd zijn en dat ze dan dus geen hulp meer krijgen. Ja, het zijn dus vooral de illegale werknemers die slachtoffer zijn van deze nieuwe maatregel. Ja, dat zijn mensen voornamelijk uit uh, Latijns-Amerika... die hier al jaren wonen, die werken hier ook al jaren... die zijn jaren geleden hier naartoe gehaald om bijvoorbeeld in de bouw te werken... Hè, of bijvoorbeeld bij mensen in de huishouding. Werken dus zwart, hebben geen contract. En als je hier geen contract hebt, dan... Um, krijg je dus ook, mag je dus ook niet ingeschreven staan bij de Securidad Social, waardoor je dus geen sociale zekerheid betaalt? Nou, de Partie de Populaar zegt: ja, als je niet meebetaalt, waarom zou je dan wel um, uh, recht hebben op uh, die zorg? Dus aan de ene kant logisch, aan de andere kant, deze mensen willen wel graag ingeschreven staan, willen gewoon legaal zijn. Ja, precies. En zo. dat kan dus niet. En de bezuinigingen zijn, um, laat maar zeggen, het logische gevolg van de bezuinigingen die heel Spanje op dit moment voelt. Ja, dat zijn, er moet 100 miljard bezuinigd worden. Dat is natuurlijk al een behoorlijk bedrag. En je ziet dat de regering op alle, allerlei manieren zoekt... naar waar er nog geld te halen valt. En de gezondheidszorg is hier heel goed, maar ook duur. En de afgelopen maanden is al aangekondigd... dat er bijvoorbeeld meer eigen bijdragers komen... ook voor medicijnen die hier veel al vrij te verkrijgen zijn. En dit is weer een ma maandregel. En de, de mensen die de zorg moeten verlenen, zijn die het er ook mee eens? Nou, die zijn boos. Um, er zijn, uh, op dit moment uh, is er een, een vereniging van artsen. En die uh, roept leden op om een petitie te tekenen. Op internet is dat, en dat gaat vrij snel. Gisteravond stonden er al 900 uh, handtekeningen onder van artsen die zeggen... ja, wij gaan hier niet aan meewerken, wij blijven deze mensen gewoon zorg bieden. En er zijn ook een aantal regio's, hè, Spanje is verdeeld in regio's... die ook zeggen van, nou, dit, dit is zo belachelijk, hier gaan wij niet aan meedoen. En wat natuurlijk ook van belang is, want er wonen ook veel uh, Nederlanders bij jou daar in uh, Spanje. De pensionados, de Nederlanders die naar Spanje zijn afgezakt om uh, in ieder geval de win door te komen, raken die ook dan het recht op gratis zorg kwijt? Nou, in principe geldt het daar niet voor. Omdat als je uit de EU komt en hier komt wonen... heb je niet een verblijfsvergunning nodig. Hè. Dus dan uh, val je daar eigenlijk al buiten... En het is vaak zo dat mensen die hier komen wonen of in Nederland nogal hun verzekering hebben doorlopen, of een speciale verzekering afsluiten voor mensen die een tijdje naar het buitenland gaan. Dus ik denk dat de pensionados hier gewoon naar de dokter kunnen blijven gaan. Ja, en we zijn natuurlijk niet illegaal dan uh, in Spanje. En daar is het wel om uh, te doen. Dankjewel, Jessica. Jessica van Springen was dat vanuit Spanje, onze correspondent al daar. Radio 1. Het NOS-journaal. De computerproblemen in de gemeente Den Bosch zijn opgelost... en kritiek patiëntenvereniging op telefoontjes van TENA. Het is half tien. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De computerproblemen op het gemeentehuis van Den Bosch zijn opgelost. De computers waren daar besmet door een virus, zegt de gemeente. We werden woensdag namiddag geconfronteerd met een virus, het computernetwerk, een zogenaamd Trojaans paard. En dat was een, nieuwe, een nieuw virus waar we, zeg maar, de bestaande virusdetectieprogramma's niet konden blokkeren. En dat is afgelopen nacht hersteld door nieuwe software, waardoor we vanaf vanmorgen zeven uur weer. De, lucht zijn. En de gemeenten Weert en Borselen hebben datzelfde virus. En die problemen daar zijn nog niet opgelost. De gemeenten sluiten niet uit dat mensen en organisaties... die gisteren bestanden van hen hebben ontvangen, ook geïnfecteerd zijn. En geadviseerd wordt die bestanden van Weert en Borselen niet te openen... maar te verwijderen.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 De Amsterdamse Belangenorganisatie van Patiënten en Chronisch Zieken zegt vraagtekens bij die werkwijze. Urineverlies is een privézaak, zegt de organisatie. In Nederland zijn 6 à 700.000 mensen met incontinentieproblemen.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 Verslaggever Michiel Breedveld in Den Haag. Er worden vaak handboeien gebruikt, alsof het gaat om criminelen. De medische zorg is zeer beperkt. Ja, en de gedetineerden hebben geen recht op scholing en werk. Ja, en als je dat afzet tegen de vaak lange periodes... die mensen in vreemdelingen detentie zitten... wordt hun situatie wel erg uitzichtsloos, stelt het comité. De Raad van Europa wil dat er een speciaal regime komt... voor vreemdelingen in detentie. De Filipijnse hoofdstad Manila is opnieuw getroffen door een zware moesonregen. Meer dan de helft van de miljoenenstad staat nu onder water. Het dodental door de regen staat nu op 72. Voor de getroffen inwoners van Manila dreigen tekorten aan voedsel, drinkwater en medicijnen.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 Bij een grote brand in de Achterhoek zijn zeker 700 varkens omgekomen. De eigenaar van de veestal ontdekte het vuur te laat om zijn dieren te kunnen redden. Er zijn verder geen gewonden, maar er is wel wat asbest vrijgekomen, zegt de brandweer. We gaan van het ergste uit in dit geval. Dat betekent dat we bij de inzet alle maatregelen treffen zeg maar, die nodig zijn. Uh, we markeren het gebied waarbinnen het verspreid is. Dat is in dit geval allemaal op het eigen terrein van, uh, van het bedrijf. En de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Dat was het nieuwsoverzicht.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 De NOS, het Radio 1-journaal. Het is uh, 9 augustus en in Singapore is dat een bijzondere dag. Want in Singapore worden te weinig baby's geboren. Om de economie draaiend te houden zijn per gezin 2,1 baby's nodig. Maar het probleem is dat ze niet boven de 1,3 uitkomen. 9 augustus is in Singapore uitgeroepen tot Baby's Night. Singaporezen moeten het bed in. Why are you eating a mint, baby?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 collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a six machine ready to reload. Don't stop me now. Queen was that? Honey. You wouldn't hurt me. Would you, sweetheart? Sweetheart, be reasonable. After all, we're married. Consider een divorce. Ah, not U herkent de stem natuurlijk wel. Uit de film Total Recall van de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven. Zijn fictionfilm film uit 1990 gaat over een man die erachter komt dat zijn geheugen is gewist. En nu is er een remake van de regisseur Len Wiseman. Are you actually happy with how your life turned out? What the hell should not be? What do you know about this recall place? Stay away from them. What is with your mind, man? Welcome to Recall. First time? Tell us your fantasy. We'll give you the memory. film draait vanaf vandaag in de Nederlandse bioscopen. De regisseur van die originele Total Recall, dus de eerste film... Paul Verhoeven die heeft de film ondertussen al gezien. En dit vond hij ervan. Um, ja, ik vond het eigenlijk vrij problematisch. Ik had het gevoel dat het op een of andere manier... toch niet de juiste weg gevonden was daar... En uh, dus het trok mij niet zo ontzettend. En ik stond eigenlijk aan de buitenkant een beetje toen ik zat te kijken. Dus uh, ik, dat is niet alleen mijn mening hoor. Het is de algemene Amerikaanse mening op het ogenblik. Dat, uh, dat die film eigenlijk dan te weinig eigenlijk de mensen um, naar voren haalt, waardoor het verhaal eigenlijk uh, scherp gereduceerd wordt tot een soort van uh, uh, ja achtervolgingsrace achter elkaar door. Het zijn meer stunts en de karakters gaan niet echt leven. Ja, lezen. Nee, er is heel veel, uh, nou ja, stunts en uh, ontzettend veel special effects met stunts en stunts. Uh, uh, en echte stunts ja, natuurlijk en explosies en schieten en uh, weerrennen en in auto's achter elkaar of een soort van auto's. Maar dat is ook allemaal prima, want er een hoop van die dingen zit in het origineel ook, dat is duidelijk niet waar. Het is alleen zo dat je hier op een of andere manier geen contact krijgt met de mensen die dus de, de, de hoofdrollen spelen eigenlijk. Uh, dan in, in, in, uh, vroeger was dat dan Arnold en nu is Colin Farrell... en Jessica Biels en Kate Beckinsale... en bij mij waren Shannon Stone. En, uh, uh, um, op een of andere manier zat ik eigenlijk ernaar te kijken... en ik bleef buitengesloten. Weet u eigenlijk waarom er een remake is gemaakt? Was die van u niet meer goed genoeg? Uh, nou, zo gaat het daar niet. Hè? Alles, ge nee? wordt ge alles wat eigenlijk succes heeft gehad wordt op een of andere manier of nog eens een keer nog eens een keer gedaan. Dus echt, er is nu al de derde Spiderman-serie, staat, geloof ik al, <lacht> is al begonnen. Um, Superman hebben ze ook al drie keer gedaan met een aantal vervolgen. En als het dan geen remake wordt, dan uh, wordt het wel een sequel of een prequel of een dit of een dat. Eigenlijk uh, wordt er continu eigenlijk uh, zijn de mensen hier in de industrie bezig om dingen uh, te herkouwen... omdat ze weten dat althans denken te weten dat als iets succes heeft gehad, dat je dan rustig 20 jaar later nog een keer kan doen, dan heb je weer succes. Ja, of dat je is dus, ja, in dit zeggen. geval dus niet waar gebleken. Nee. Maar, of, of, je hebt, algemeen, of je hebt angst, of je hebt angst, huh? je hebt angst voor het nieuwe. Uh, uh, oh, nou, dat zeker. Natuurlijk. Dat is, dat, ja, dat een impliceert niet de, de, het andere. Als je geen angst voor het nieuwe had... dan zou je niet zo naar het oude teruggrijpen. Maar het oude, oude heeft zichzelf bewezen. En dat is financieel dan reliable, denken ze. En dat is het ook vaak, natuurlijk. En, um, en dus schokken ze daarop. En dan zijn, zijn ze eigenlijk voor het nieuwe... datgene wat niet, niet daar gewezen is... daar dat zijn ze eigenlijk bang voor... omdat dat niet bewezen is. En weet niet, ze, ze hebben genoeg, niet genoeg smaak... Eigenlijk ik meer een inzicht in wat mensen naar de bioscoop drijft... om te gokken op iets dat niet bekend is en dat origineel is. Dat de durven ze bijna niet. En het is natuurlijk iets over de hele wereld... dat mensen continu eigenlijk het oude werk Ik bedoel, zoals je ook weet... zijn er natuurlijk drie van mijn Hollandse films... tot musicals gemaakt nu, hè? Ja. Ook niet vanwege de, het, het elan van de boeken waar ze op gebaseerd zijn... maar vanwege het succes van de film natuurlijk. Nou, dus... ja. nou hebben we hebben het even over het artistieke ook gehad. heeft u een recensie van gegeven. Hoe is het met het financiële? Is is het een beetje een succes in Amerika? Uh, uh, nee, eigenlijk niet. Uh, het is beneden de maat eigenlijk blijft het. Uh, in feite heeft het ongeveer net zoveel gemaakt... als het, uh, als het uh, in ons eerste weekend in uh, in 1989 uh, deed. 90 misschien, 89. Uh, toen maakte het ongeveer 25 of 26 miljoen. En dit maakt ook 26 miljoen. Maar met alles doorgerekend zou het nu eigenlijk... vergelijkende wijze had het 70 miljoen moeten maken. Dus die, 25, 26, die 26 miljoen die het nu maakt, is dus slecht. Misschien moeten we de film zien en uh, daarna uw film nog een keertje zien. Uh, en dan uh, is het oordeel, denk ik, vrij snel geveld. Meneer Verhoeven, ik dank u wel voor het gesprek. Oké, okay, graag gedaan. Oké, okay, bye. Zo de gemeente Venlo, want ook daar hebben ze een computerstoring. Wat is er toch aan de hand? Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De Radio 1-sportzomerbus. Nou, daar hadden ze vroeger geen last aan hoor, van computerstoringen. Dan uh, heeft je gewoon een koe in de kerktoren als je een probleem had. Mark Robin Visser. Ja. Ik zie hem hangen, Bert. Hij hangt met zijn kop naar boven aan een dik touw. En met zijn voorpoten steunt hij tegen de rand, de, ja, de rand van de Nieuwe Toren. Hè? En dan hangt hij met zijn kont zo uh, naar beneden. En de mensen lopen er gewoon onderdoor, meneer Reijgenbach. Is dat niet gevaarlijk? Nou, dat valt hem mee. Je zit goed vast. Hij zit goed vast? Ja, het is al niet de eerste keer dat hij er hangt. We zijn het gewend om het goed te bevestigen. En meneer Rijgenbach kan het weten, want u bent van de winkeliersvereniging... van de ondernemersvereniging hier in Kampen? Ja, van de STEC, Stichting Evenementen City Kampen. En ja, dan heb je met zulke dingen te maken natuurlijk. Ja, dit is een hele oude traditie. Het is wat men hier ook noemt een kamperui. En een ui is dan een verhaaltje, een legende of een over... Ja, uh, Kampen Uien die worden al uh, nou, meer dan 100 jaar verteld. En er zijn allemaal grappige verhaaltjes over de, uh, de vermeende domheid van de inwoners van Kampen. De vermeende dom, domheid van de kampenaren. En die koe die hangt daar dus omdat ja. ze vroeger dachten dat er gras groeide op het ja. dak van de toren. En dan dachten we, we hijsen een koe erop en dan uh, kan die ja, dat gras opeten. Uh, ja. En de overlevering wil ook dat die koe het niet overleefd heeft. Nee, helaas. Dat, uh, maar ja, dat was de verwachting eigenlijk. Hè. Daarom is de koe luisteraars die er nu hangt van. Plastic. Ik bevind mij in de oude straat in Kampen. Een prachtige lange winkelstraat die door het centrum van uh, Kampen uh, loopt. Aan de ene kant dus die nieuwe toren. Verderop de kerk, de bovenkerk, hè? of ook wel de Sint-Nicolaaskerk genoemd. En hier in deze winkelstraat vinden alweer voor de 44ste keer de kamperuitdagen plaats. En dat is voornamelijk een markt. Met activiteiten? Met activiteiten. Helaas dit jaar wat minder dan andere jaren. Nou, dat is nou precies waar ik het met u over wilde hebben. Want u vertelde mij vanmorgen al... die straat was vroeger helemaal vol met kramen en nu maar half. Ja. ja wat is er aan de hand? Nou kijk, we hebben natuurlijk uh, met de tijd te maken. Uh, de, de tijd, de tijd. Uh, bezuineringen, we moeten toch wat uh, rustiger aandoen met alles. Uh, mensen zijn misschien ook een beetje uh, braderie moe. Oh en... ja, is dat zo? Ja, dat ik is... lust er persoonlijk wel pap van, hoor. Ja, ja, ja. Nou, ik vind het ook altijd erg leuk om overal kijken waar braderie ja. is. <laughs> maar uh, ja, het hoort erbij, het brengt de levendigheid in de stad. Maar het is nu eigenlijk uh, wat minder. Uh, volgend jaar hebben we de 45e editie, dan gaan we weer. Vlammen, dan komt het extra groot uh, allemaal weer voor de dag. Dus u bent ook een beetje aan het sparen, dat ja. speelt ook een rol. Maar aan de andere kant, kijk, die marktkooplui, die komen hier natuurlijk uit zichzelf. Maar daarnaast, vroeger hadden jullie live muziek. Ja. Allerlei spectaculaire dingen, zoals parachutespringen en zo. Ja, bijvoorbeeld. En dat werd dan betaald is. door de ondernemers uh, hier in Kamp? Ja, ja, ja, En dat is natuurlijk ook het hele punt. We hebben uh, nu toch uh, drie factoren uh, waar we mee te maken hebben. Minder inkomsten, omdat er minder winkeliers zijn. De gemeentelijke subsidie loopt ook wat achteruit door bezuinigingen. En we hebben ook minder vrijwilligers op het moment. Uh, want ja, het kost veel vrije tijd. En uh, ja, daar moet je toch de mensen voorzien ja. te vinden. Er komt ja. nog wat anders bij. Dat, eh, ook al heb je vrijwilligers, eh, er worden zulke veiligheidseisen gesteld aan, aan allerlei evenementen. Eh, je moet vaak toch wel beroep doen op uh, professionele bedrijven. En ja, dat kost geld. Dat kost ook allemaal geld. U gaf mij vanmorgen het voorbeeld van de winkelstraat. Daar werden dan allemaal baniers opgehangen. Okay, dan kan je je iets meer ja. voorstellen. Ja, nou, vroeger, hoe ging dat vroeger? Nou, dat ging vroeger eh, gewoon onderling. Eh, iemand wist wel zo'n zo hoogwerkertje of een laddertje te regelen. En dan werd dat eh, stuk voor stuk opgehangen door eh, mensen uit de buurt vrijwilligers. En dat kostte niks. Hooguit een kratje bier. En sorry, uh, nu moet dat uh, voor de veiligheid uh, door een officieel bedrijf gebeuren. Dat kost 4000 euro. En daarom, meneer Eigenbach, zie ik nou geen paniers meer hangen. Nee, ik vind het Kunnen jullie jongen. niet betalen? Nee. Nou, we kunnen het betalen, maar we sparen het liever op voor... Uh, Je voor kunt het voor... maar één keer uitgeven. Zo is het maar net. Ja, ja. ja. Zeg maar, uh, hoe ernstig is het eigenlijk? Want uh, de vette jaren zijn duidelijk voorbij. Toch zijn er nog steeds kamperuitdagen... Ja, en ik denk eerlijk gezegd dat uitdaging ook wel doorgaan. Er zal wel een nieuwe vorm gevonden worden, maar het is uh, toch nu uh, zoeken naar een nieuwe formule. We moeten weer meer evenementen bieden, maar uh, aansprekende evenementen. Want er zijn veel braderieën in het land en uh, ja, de mensen moeten toch een uh, keuze kunnen maken. Want nou, dat lijkt me leuk, daar gaan ja. we naartoe. Dus je wilt toch proberen om eruit te springen, om iets bijzonders te doen, alleen het moet wel goedkoper. Ja, dat u is. heeft minder te besteden. Dat is helemaal waar. Ja. We ja. hebben uh, behalve de kapper uitdaging het andere uh, evenement... een uh, stripspectakel uh, volgende week, ja. een ridderspectakel... maar dat staat los van de kapper ja. Heeft u nog één leuk uitje voor mij? Eén verhaaltje? Zullen we die van die pakiet doen? Of de vogel ja, van de burgemeester? Ja, ja, ja. Nou, het was een kanarie trouwens. Oh, de kanarie van de vrouw, ja. was weggevlogen. Ja, dat, dat, en wat dat, gebeurde dat, er ja. toen? Het kooitje was open blijven staan. Nou ja, goed, eh, grote paniek. Toen heeft de burgemeester verordend dat alle eh, bruggen werden opgehaald. De stadspoorten gesloten. Want ja, de beestje moest terugkomen. Om natuurlijk. het beestje niet ontsnappen. Zo is het maar net. Ja. Ik vind het een mooie ui. Meneer Rijgenbach, ondanks de financiële moeilijkheden wens ik u goede uitdagen. Dank u wel. En ik zou zeggen, uh, later meer. Groeten vanuit Kampen. Zo kanarie hoort. Oh Je ja, alleen vanuit kampen. Maak Robin Visser. U kunt hem weer beluisteren straks in de Sportzomer.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 50 Ways to Say Goodbye, Train, alweer van hun zesde album... maar het eerste wat eigenlijk echt een beetje een hitje wilde worden. Felix, deed het een beetje goed, zou dat afkondigen? Nou, dat is, is fantastisch gedaan. Ik moet zeggen dat ik het een leuk nummer vind, Bert. Ik, ik vind het ook een leuk nummer. Pas lekker bij deze zomer, bij deze sportzomer. Twitter jij? Ik twitter wel eens, jij, jongen. Echt waar? Wat, wat zit je er dan op? Wat ik er dan op zeg? Ik heb er zin in vanochtend? Uh, nou, nee, dat zet ik er nooit in. Uh, wat is er aan de hand in gemeenteland? Alweer computerstoring nu in Vendel, maar even bellen is niet gelukt. Maar dat soort dingen twitter ik dan wel, ja. Oh, dan, dan zorg je er, uh, ervoor dat mensen bij die uitzending betrokken worden. Nou, we Begin, gaan het zo dat meteen is de uitgebreid bedoeling. hebben over, over twitteren... en over het feit wat uh, de Nederlandse Olympische atleten mogen... en wat ze vooral niet mogen twitteren. En dat doen we met een uh, deskundige bij uitstek, Gijsbert Brouwer die heeft een sessie gegeven voor de dames en heren... die hier in het Olympisch Park rondlopen... en al of niet op weg zijn of weg waren naar goud, zilver en brons... En uh, er zijn nogal regels voor. Hij heeft tien regels opgesteld. Ik kan ze alle tien gaan noemen, maar dat ga ik niet doen. Nee. Misschien dat er een paar uh, daarvan in de uitzending aan bod komen. Hij zit zo hier. Fles water wordt binnengebracht. Twi Twitter jij eigenlijk? Dat zou je kunnen, kunnen twitteren. Fles water wordt binnengebracht. Ja, dat soort onzin. Nee, ik, ik moet je <lacht> zeggen, ik, ik volg het wel. Ik, ik zit er bovenop, maar eerlijk gezegd doe ik dat met een schaalnaam. En... <lacht> Hoe heet Twitter... jij? Ja. Je mag alles van me weten. Behalve mijn schuilnaam. Juist. Hey Felix, en wat verder qua sporten vanochtend? Tienkamp? De tienkamp met Ingmar Vos en Eelco Sint Nicolaas. En, en uh, dat gaan wij volgen. Op de voet. Op de voet. Ze zitten er bovenop. Felix en Willemijn. Zo dadelijk hier op Radio 1. De sportzomer vanuit Londen. Studio Londen dus. Ik wens u vandaag weer een hele mooie dag hier op Radio 1. Hou hem aan op de zender.